My arms reach out to you for love, with your hand resting in my With your hand resting in mine. My...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 Uh, of veel moeilijker uh, of wat dan ook. Ja, dus dat, ja, helemaal dat, uh, daar ligt een hele, ja. een hele. Het is heel belangrijk voor de Nederlandse samenleving. Nog even een vraagje. Wat hebben jullie met uh, de uitkomst van de eerste tafel gedaan? Was dat al geïnteresseerd? Uh, in... wat, wat, we, we, hebben, we hebben alle reacties. Hebben we, ik heb hier uh, een, een, drie velletjes liggen. En uh, we hebben alle reacties die we hebben gekregen. We hadden een aantal vragen gesteld. Hebben, we, uh, hebben wij weer gekeken? Van, een kaart oh, wat, wat, in kaart gebracht. In kaart gebracht. En wat gaan we daar nu mee doen? En dat hebben we in ons, in ons werkplan voor volgend jaar opgenomen om dat te gaan doen. Dus we gaan bijvoorbeeld, een van de opmerkingen was: moet Plufpunt niet iets meer gaan doen voor vluchtelingen? Nou, dan oh. hebben we gezegd, nou, daar is vluchtelingenwerk voor één. Ja. En twee is de lijn eigenlijk: mensen moeten ze zo snel mogelijk integreren als ze hier blijven. En dan moet je dat niet doen door aparte activiteiten voor vluchtelingen te gaan doen.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 Ja, uiteindelijk, ik ben directeur, uiteindelijk geef ik de klap erop. Ik begrijp Het dus inderdaad maar waar... een soort, uh, ja, nee, ik begrijp het. Maar het is niet dat ik alles bedenk, dat nee, is helemaal nee. niet zo. Het is is het team, een... Maar er is, is iemand die de uiteindelijke verantwoordelijkheid neemt en zegt, alles gehoord hebben, dan gaan we dit doen. Ja. En dat is de directeur. Ja, okay, uiteindelijk jij, is dat je, zo. Dat maar in de praktijk bemoei ik he, he, he, me daar heel zo min mogelijk mee. Heel dat goed, Amber. Het aan. gaat er natuurlijk om dat mensen het zelf gaan doen. Ja, ja.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 Nou, dan uh, denk ik dat uh, ja, wij ik alleen of... maar jullie heel veel succes kunnen wensen. Ja. Ja. Ten eerste met het jubileumjaar. Dat is spannend. En met al de activiteiten. Als er nog suggesties zijn van luisteraars over die viering, we zijn van harte welkom. Ja. Oké, okay. dan uh, gaan wij nu de oproep uh, doen. Luisteraars, als u een idee heeft hoe Pluspunt zijn jubileumjaar gaat vieren. Mag ik een telefoonnummer noemen? Ja, tuurlijk. Dan belt u Albrecht Rechtschot 023 5740. 330. En die zit straks helemaal klaar met rode oortjes maandag. Oh, maandag. Oké, okay, maar maandag met rode oortjes, niet vergeten. Oké, okay, dankjewel. Dankjewel, Albert. All the things we've gone through though it's hurting me. Now it's history. I've laid all That's what you've done to nothing more to say, no more race to play. The winner takes it all, the loser.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 En als je dat bij elkaar krijgt, dan kan je heel ver komen. En iedereen ja, de daar basis... naar elkaar toe doen en de ja, deur weer ja. op een keer ja, ja dat is leuk, goed ja. Ja, Nou, ja. Ja. geweldig. En, en ik heb begrepen toch? dat Pascal Spijkerman er heel druk mee is om dat bij elkaar Hij te krijgen. Straks. Hij komt straks. Ja, nou ja, goed. Ja. Dan moet ik dan misschien nog eens een keer mee gaan praten. Ja.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 Het Dierenhuis Kennemerland. Kijk. Tadera ta, dat was hem dus. <laughs> ja. En mijn naam is Alet Stoutenbeek, en eveneens werkzaam bij Dierenhuis Kennemerland. Nou, wel Met gefeliciteerd. gefeliciteerd ja. dus dat, uh, dat Hartelijk u het was een verrassing, gemaakt. hè? Het ja. was geweldig. Het ja. was echt ongelooflijk. Ja. Ja. Ja. Had u wel gehoopt, maar niet verwacht. Natuurlijk ja, hoop je altijd, maar ja, de andere genomineerden, dat, dat waren volgens ons ook uh, kanjers. En helemaal na het, het, het eerste presentatieverhaal van het Zandvoorts museum, toen had ik zoiets van, oh jee, dit gaat helemaal niet goed. Die hadden een geweldig heilig, verhaal, ja, wel iets te lang. Dat vond ik zelf persoonlijk. Maar dat kwam omdat u zelf dacht: nou, nou wil ik wel. Misschien wel, ja, misschien wel. Ik wil wel. Ja, we mochten niet langer dan vijf minuten. Ja. Ja, en ja. Volgens mij hebben ze dat ruimschoots overschreden. Maar het was uh, een heel goed. Uh, toen werd ik uh, echt een beetje bang. Uh. Nou, denk ik maar jullie wel. hebben het ook goed gedaan. Dank je wel. Want jullie hadden natuurlijk ook presentatie voorbereid. Wat, uh, wat was jullie, uh, de strekking van jullie presentatie? Nou.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 Uh, heel Noordwest-Nederland. Uh, dus daar hoort ook Tessel bij. Het oh, oh, gaat helemaal God. tot aan Hillegom en zelfs Amsterdam, Amersfoort en uh, oh. Utrecht horen er ook. Dus dat bij. is de oostelijke grens van ja. die, ja. die regio. Maar en is ook dat Zijn dat bezuinigingen? Ja, dat bezuinigingen, ja, ja, klopt. Ja, dat is, dat is heel vervelend. De vaste medewerkers hebben dat onlangs te horen gekregen... Mm -hmm. wie boventallig zijn en wie niet. Maar ja, dat geldt dus niet voor het asiel. Hè? Nee, nee, nee, nee. over de dierenbescherming. Dat betekent wel dat het kantoor van de dierenbescherming... hier gaat verdwijnen. Dat vinden wij op zich al heel jammer. Hè? Ja. ja, dat is inderdaad heel jammer. Want ze doen toch soms... Ja, kan je, je hebt bescherming vragen? je hebt asiel. Hè? Je hebt ja, twee, ja. Twee, twee... En die zitten zit op, dezelfde op dezelfde locatie. locatie? Ja. Nu wel. Ja. Ja. Nu wel. Ja. Maar dat is handig. Zegt u. Uh, Even zo... Uh, Even tussendoor voor vraagjes. Ja, ja, ja, ja. ja. En, en die gaat naar, waar gaat die naartoe? Is dat nog niet Amsterdam. bekend? Amsterdam. Oh, Amsterdam, Amsterdam. oké. Okay. Uh, uh, de huidige dierenbescherming. Ik heb toevallig van de week uh, met Johan en zo een stukje gesproken en die was gewoon benieuwd hoe, uh, hoe het nu gaat. En die vertelde me gelukkig ja. hoe, het, uh, hoe het er nu uit gaat ja, zien. Ja, maar als het nou testel en zo wordt, uh, zeehonden... Geen uh, uh, idee. Dat denk ik dat, niet. Nee. Dat denk ik maar niet. Dat, nee. ja, het is natuurlijk wel heel ja. eh, kan allemaal natuurlijk. Het is natuurlijk, wel heel he? groot natuurlijk, ja. ja. Ik denk wel dat zij dan uh, door moet sturen als het om zeehonden gaat. Dat gebeurt ja. hier ja. ook als hier een ja. zeehond gevonden ja. wordt, die gaat naar Pieterburen. Ja, ja. ja, dat, ja. ja. dat er specialisaties ontstaan of specialisme. En hoe lang, hoe, hoe, hoe, uh, hoeveel dagen in de week werkt u als vrijwilliger? Ik werk uh, twee dagdelen per week.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 Nee, ze uh, staan natuurlijk uh, nee. wel allemaal op de, de site. Week, ja. Hè? Ja. En dan ja. staat er nog ja, geresistieerd. Elke week staat er ja, nog een zonnetje huis. van de week. Ja, ja. ja of ja. in het zonnetje hebben we ook. Ja, ja. ja. maar dat vind ik wel. heel bijzonder. Bijzonder. Apart, hè? Ja, ik ja. ben ja. ja. ja. nou blij ja. dat hij weer een goed huis ja. krijgt, natuurlijk. En als een, een dier geplaatst wordt, dat vertelde mijn gisteren ook, dan is er ook nazorg. Ja, oh. Gaan ze ook echt weer. Ja, na ja. ongeveer twee à drie maanden na plaatsing. Wordt er een bezoek gebracht aan de mensen en dat die in die zijn? geadopteerd Ik zelf doe dat ik wel. Ik niet. Oké. Okay. Um, ja, dan is een coördinator, ook een vrijwilligster. Die beheert dat helemaal. En uh, ja, je kunt dan aangeven wat je precies uh, wilt. Nou, ik heb aangegeven dat ik het het liefst in mijn eigen omgeving wil. moet per fiets te doen zijn. Ja. Uh, nou, en dat komt gemiddeld neer op een 4 à 5 bezoeken per maand.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 Het beste is. Um, en op het moment dat je binnenkomt bij iemand, dan zie je al gelijk. Ja, daar krijg je ook ervaring in. Vroeger in mijn werk heb ik dat ook gedaan, veel huisbezoeken gedaan. En dan zie je gewoon in één oogopslag wel of, uh, ja, of het er netjes is. Of dat het ja. goed voor het dier wordt. Of dat gezorgd. die binding er al is met ja. een nieuwe eigenaar ja. of zo. Maar dat gaat ook wel eens een keer niet goed, natuurlijk. En dat heb ik, Godzijdank, nog niet meegemaakt. Ja. En want uh, in dat soort gevallen, wat dan? Wat moeten jullie dan doen? Zeggen van, uh, wij nemen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 Hè, binnen twee weken, hoe gaat het nu? En dan sturen ze een foto en er komt een verhaaltje bij. Ja. En dat maken we, daar maken we een boek van. En dat ligt dus voor alle mensen, ligt oh, dat gewoon oh, uh, dat leuk, in de kantine, ja. dat we ja. kunnen kijken. Ja. Oh, gelukkig, ja. het gaat goed. Ja. Weet je dat wel? Doet iedereen, hè? Ja, ja bijna iedereen. Op het is moment geweldig. Als je inderdaad uh, een, ja. een dier in ja. huis hebt, op een gegeven moment gaat dat, dan ben je ja. ook blij dat je gaat vertellen. wij willen het natuurlijk ook graag weten, want wij hebben het toch best wel in sommige gevallen. Met ja, heel veel moeite nemen ja. van een ja. bepaalde, want die is zo dubbel. Het is heel erg. dubbel. Ja, het is ja. heel dubbel. Ja. Ja. Ja. Maar we gaan er wel voor natuurlijk, ja, natuurlijk. dat ze geplaatst worden. En je weet het best eenmaal. Ja. Nou, nogmaals, van harte gefeliciteerd ja. met jullie verschrikkelijk mooie werk. Dank u wel. En, uh, succes, en geniet nog hè, geniet. Van, uh, van deze nou, van de prijs. Ja. Ja. Ja. Nou, het is ja. echt geweldig. Het is echt ongelooflijk. Ons weekend ja. kan niet meer stuk goed nee. zo voorstellen. Nee, Oké. Okay. Ja. Nogmaals, dank. Ja, Graag gedaan. Graag gedaan. Het is zo stil in mij. Ik heb nergens. Hans Houweling, uh, aan tafel. Uh, Hans van het Alzheimercafé. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. Uh, de laatste Alzheimer van dit jaar café. Ja, uh, volgende week uh, woensdag. Woensdag in F. of Pluspunt. Pluspunt, uh, ook Zandvoort. En het onderwerp is. Uh, het uh, thema, ja, medicijnen en uh, uh, dementie. Medicijnen zin de van of onzin. Ja, precies, ja. of dat ja. zin, ja, nou, daar gaan we het over hebben. Ja, want het dat is dus, wel in tegenwoordig, hè? Ik ja, lees er van alles over in de, is de kranten. Er zijn ja. natuurlijk heel veel, er zijn ja. heel veel ja. medicijnen uh, die, uh, die gegeven worden. Enerzijds, moet eigenlijk een groot verschil maakt twee soorten medicijnen, twee groepen medicijnen moet ik zeggen. Eén soort groep medicijnen die gegeven worden met het idee dat je daarmee de dementie.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 Met bepaald ja, gedrag om. Dat is dan niet in de sfeer je... van de medicijnen. Maar meer in hoe gaan wij om met de patiënt met, ja. specifiek. Ja, daar gaan we het natuurlijk niet uitgebreid over hebben. We gaan het wel over hebben. Omdat dat, dat, dat, dat komt een andere keer wat meer aan de orde. Met een psycholoog gaan we er volgend jaar over praten. Maar nu hebben we het natuurlijk met een arts we over. Astrid de Wit heb ik uitgenodigd. Dat is een specialist oude geneeskunde uit, die bij zorgbalans werkt. Dat is ook kaderarts, psychologische, deskundige op dat gebied. Ja.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 aan een of andere vorm van dementie leidt... dan kom je hier naar HM Kom je op een aantal van 400. En dat gaat de komende jaren sterk toenemen. Dus het is wel een zorg ook. En we zijn ook nog bedenkt dat de mogelijkheden... om opgenomen in een tehuis opgenomen te worden... Dat die steeds minder worden...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 dat is natuurlijk toch wel een, ja. een probleem, landelijk zeker een probleem. Dat uh, mensen met uh, ja de kinderen wonen vaak uh, vaak Verleggen ver weg. Of, of, of je hebt geen kinderen of je, kinderen, je hebt dan? geen uh, en laat ja. je partner overlijdt. Dus dat is ja. wel een uh, Wordt de, dat uh, de buren... in, de, in de regering ook? Of moeten de ja, zeker, we, zelf we noemen dat uh, ja. tegenwoordig participatiesamenleving. Ja. <laughs> dat ja. deed ja. dan met een mooi woord, uh, daar ja. wordt erg op, op in uh, ingespeeld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 op elkaar let. Maar in zal welk ton willen jullie dat gaan doen? Bijvoorbeeld bij uh, uh, winkels? Nou, dat zou kunnen dan? zijn wat uh, al hier en daar gebeurt. In Doorn is daar een goed voorbeeld van. Dat uh, winkelpersoneel een cursus van ons aangeboden krijgt om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 Dus, nee, maar, maar, goed, maar goed, komende woensdag is er een rand zou ik even En daar staat ook weer informatie. kunnen Als mensen komen, de kennis, en ze hebben behoefte aan andere informatie, kunnen ze die ja. er ook altijd kijken. Dus iedereen ja. is altijd welkom. Ja. Hoe laat, Hans? Het begint om... Nou, ik half eens kijken, half hè. de koffie staat klaar om 7 uur. Uur. Ja, ja, uur. De koffie achter. is erg lekker. De geluidsinstallatie <laughs> is ook weer helemaal op orde. Dus daar hoef Gelukken. je ook niet meer voor weg te blijven. We beginnen om half acht met een interview van een half uurtje ongeveer. En dan ja. is er een pauze en daarna is er nog gele... daarna. Gaan we, ze kunnen mensen allerlei vragen stellen over het onderwerp. Maar als ze behoefte hebben om over iets anders te praten, dan, dan kan dat ook. Het ook dan maar kan met name ook, dit thema is, dit natuurlijk thema natuurlijk wel is heel nu erg natuurlijk belangrijk. belangrijk ja, zeker. Ja, ja, ja. Nou, dan uh, denk ik dat wij uh, jullie heel veel succes wensen. Ja. Ja. En dat er heel veel mensen ja, komen dat die er ook, ook, als, ook werkelijk ja. iets aan hebben. Ja. Ja. Oké, okay, dankjewel. Dank voor het komst en we ja. gaan naar het, uh, het nieuws. Okay.